Have you had your fill of thin sounding jingle packages that fade from mind as fast as they do from your ear? -S -S you want something with presence, power, appeal? Then turn your speakers up to full force. Here's full rich, powerful orchestral identity for your station from the people who pioneered and perfected it. TM Communications. It's a vibrant foreground sound bringing everything to bear in the minds of your audience. Full Force. The best music. In the tradition of the winning score, Full Force solidifies your station's image from the first trimmer to the final ring out. Now, here in lyric sheet order, the basic cuts of Full Force. Cut one. En zometeen met nog veel meer muziek. Binnen 10 minuten. Dit is Digitaal Hit FM. Met weer een uur lang de beste non-stop muziek. Digitaal Hit FM. Een goeiemorgen. Digitaal Hit FM. Digitaal Hit FM. It FM. Hit FM. Oh, oh, oh. Digitaal FM. Je luistert naar Digitaal FM. Digitaal Hit FM. Informatie en muziek. Digitaal FM. nieuwe Digitaal Hit FM. Digitaal FM. Dag. Digitaal FM Digitaal Digitaal Hit FM Digitaal FM Daar waar het gebeurt Dit is het nieuwe Digitaal Hit FM Digitaal Hit FM, eigenwijs de beste. Light, light, digitaal Hit FM. Digitaal Hit FM. Lekker eten, een goed glas wijn. Speervolle dagen om samen te zijn. We horen bij elkaar, ook in het nieuwe jaar. Namens alle medewerkers van Digitaal FM de beste wensen voor het nieuwe jaar. En digitaal... Wens u een hele tijd. Digitaal Hit FM. Wil je meer weten over de programma's van Digitaal Hit FM? Lees dan Nikkels, de Balans in Courant en de Handelspost. Digitaal Hit FM. Daar waar het gebeurt. Digitaal digitaal Radio. Doen, tweede paasdag lang blijven voorbij tot zes uur. And all them, can't De Klimmers. De eerste week's Michels Mooiste, het predicaat Prima plaat en misschien een nieuwe nummer 1. Je hoort het iedere zondagavond tussen 6 en 8 in de Engelse top 40 op Digitaal FM met Arjan de Ruiter. Ook deze winter zijn we een zonnetje in je radio. Dit is Digitaal Hit FM, elke dag van morgen 6 tot s avond 12. Digitaal FM is 24 uur per dag bereikbaar. Ook s'nachts stop muziek. Behalve voor een verzoekplaat 021-54-22732. 021-54-22732. Digital Hit FM 22732 in bar. Digital Radio. Stop! Dit is je weekend. Digital Hit FM Frans Van 2 Peter de Klein staat er om half 7 voor naast zijn nest. Om zo'n kwart over 7 en half 8 wakker te kunnen bellen. In de wakkerbelservice. Zaterdagmiddag van 12 tot 4 tot 50. Digitaal Hit. Elke dag. Digitaal Hit. Elke dag. Digitaal Hit. Elke dag. Digitaal Hit. Uit 88. Dit is digitaal FM. Is voor de beste. Digitaal, digitaal. Digitaal, digitaal. Digitaal, Dit is digitaal FM. 24 uur per dag. is 24 uur per dag bereikbaar. Ook s'nachts non-stop muziek. Bel voor een verzoekplaat 021 54 22732. 021 54 22 Goeiemorgen! Fijn dat je luistert. Tweede paarsdag. Lang blijven bij tot 6 uur. blijven bij tot 12 uur. 105.6. Als je het hoort, denk je: hé. Hey, dit is digitaal. Weet Peter de Klein staat er om half 7 voor naast zijn nest. Om zo'n kwart over 7 en half 8 wakker te kunnen bellen. <lacht> In de wakkerbelservice. En ook vanmorgen hebben wij weer een nieuw slachtoffer op de wakkerbelservice. Kijk of er iemand. Franco, goedemorgen. Wakkerbelservice, digitale fan. Ja, wakkerbelservice weer. Goedemorgen, Franco. Goedemorgen. Al wakker. Zeg, vriend luister, het mag over jou vroeg wezen, maar ik zit aan mijn biertje, want ik heb namelijk vreselijk nachtdiensten gehad vannacht. Dus als je me wakker wil bellen, bel dan over een uur of zeven, even terug als je wilt. Mark Dag Keel. Het kan dus ook fout gaan. Zorg ervoor dat diegene die je wakker wil bellen, morgenochtend ligt de pitten om kwart over zeven. Zodat wij hem uit zijn nest kunnen bellen. Bel nu met 22732. En morgenochtend om kwart over zeven staat hij ernaast. Peter de Klein helpt je vader, je moeder, je vriend of vriendin met het wakker worden. Dus gun je iemand een lange dag, dan geef je hem nu op. 021 54 22732. Dit is digitaal. Morgenochtend van 7 tot 9. Ochtendhumeur met Mark Zomer. Je bed uit en je radio aan, op Digitaal, met Dit is Digitaal. Oh, oh, oh. Digitaal, digitaal, digitaal, oh. digitaal Digitaal Show. Op de tweets en de redelijk op Digitaal Show. Ook in de zomermaanden komen we naar jou toe. 021 54 22 732. En wij maken van elk feest een gigantische happening. Zomer 87, Digitaal FM is erbij. Bel 021 54 22 732. Men zegt het, en nu zeggen wij het ook nog. Roulette 103 en Digitaal Hit FM als één grote stem van waren. Kom kijken op de Brink in Baren. Zo kan het, zo moet het en zo zal het gaan. Aanstaande zaterdag, de hele dag. Corineerdag 1988. Roulette en digitaal zijn erbij. Kom kijken op de Brink in Baren. En oh ja, vergeet je walkman niet. Want we houden je doorlopend op de hoogte. Kom naar Baren, het bruisend hart van Nederland. Corineerdag 1988, we zijn erbij. bij Roulette 103 en Digitaal Hit FM. De hele dag door staan we op de brink in het centrum van Baren. Zijn op dag één grote sterren. We houden je op de hoogte van de Rommelmarkt, de Pekingtuin, de Lage Vuurzen. En we hebben veel bekende gasten. Maar ook de playbackshow, Show, de Puzzle de sterrentocht En s'avonds tot het Don Fox en Nico Haak. Dit alles op de Brink in -baan. Het bruisend hart van Nederland. Kom ook naar Baaren, want daar is Koningendag 1988 pas echt leuk. Digitale roulette houden je op de hoogte. 93.0 en 103. Elke werkdag tussen 5 en 7. Primetime met Benny Holland. Kortom. Want dit, dit Dit is digitaal. Zing van de band. Keer op keer wijzen luisteronderzoeken uit dat Digitale FM het best beluisterde station uit de regio is. En die bekendheid komt niet alleen door de vlotte radioprogramma's, maar ook door het naar buiten treden van Digitale FM op regionale braderieën, koopavonden, toernooien en feesten. Dit gebeurt onder meer door de dames van het promotieteam. Voel jij je wat voor om ons op deze wijze te ondersteunen en ben je een dame tussen de 16 en 21 jaar oud, heb je een vlotte babbel en een representatief uiterlijk, dan kun je, gekleed in een vlot modieus digitale FM ons vertegenwoordigen. Als je dit wat lijkt, aarzel dan niet en bel 021 54 22 732. 22732, of je schrijft naar Postbus 67 in Baren Ter attentie van Benny Holland. Je merkt het: Digitaal FM doet meer dan leuke radioprogramma's maken. 105.6 Digitaal FM. There well, is one of the money. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. <middels> Spelletjes! Alsof er nog geen spelletjes genoeg zijn, de spelen van de Zee en Peters zondagmiddag tussen 2 en 4 het videofilmspel. Spelregels zijn als volgt, geheel onvoorbereid wordt je als kandidaat een cryptische omschrijving van een speelfilm voor ogen gehouden. Paula? Ja? Je bent er klaar voor? Uh, ja. Goed, komt ie. Met dit kostbare wapen maakte de butler het te dol. Met dit kostbare wapen maakte de butler het te dol. Dat is natuurlijk James Bond met een man met een gun gun. Weet je het antwoord binnen 20 seconden? Dan kun je tv-gids voorlopig weer laten liggen. Maar weet je het antwoord niet? Dan wordt ineens de verbinding met de studio verbroken. <lacht> Zin hem ook beter doen? Schrijf dan aan Digitaal FM, postbus 67, postcode 3740 AB in Baren. Woensdag, de video-info-show. Clay is coming home from college. Home to Beverly Hills. Is he <laughs> Video-insmerkingen. Praten over nieuwe en oude films. Technische levenswaardigheden. Prijsvragen. Uitgaan. En muziek. De video-info-show. Woensdagavond tussen 9 en 11. Wat is er Andrew McCarthy. Robert Downey Jr. Jamie Gertz, James Spader. Check me out. I'm to make a serious comeback Great. Less than zero. Woensdag tussen 9 en 10. Op digitaal. Video Info Show. We nemen even de programmering van vanavond met je door. Tussen 5 en 7, als de avond net begonnen is, Frans Langeveld. Daarachteraan, tussen 7 en 9, Jeroen Peters. En dan we nou, al flink op dreef zijn. En die van Rooyen in de uren 9-11. Als jij net wil gaan slapen, gaat Paula Peters pas beginnen. Zo ziet hij eruit. De Digitaal, maandagavond. De Digitaal Top 50. Zaterdag van 12 tot 4. Op deze dinsdagavond komen de volgende programma's aan je voorbij. Tussen 5 en 7 wisselt Peter de G de middag met de avond. Vanaf 7 uur het meest verbazingwekkende radiohuwelijk van Nederland. Met Ron en Mirjam. Om 11 uur vindt de scheiding plaats. Wanneer Kamil Jansen de dag met Night Flight besluit. De hits voor je op digitaal hit MP. Overwege de week hebben wij het volgende voor je in petto: Tussen 5 en 7 een krachtig begin met Hans Meijer. Vervolgens van 7 tot 9, de show met Peter Allen, wiens platenkeus niet per se die is van de directie van dit station. In de uren 9, 11, de man met de oren aan zijn hoofd, Peter de Kleine. En dan Camille Janssen in Night Flight met muziek en romantiek. De Nationale Doorstoter, het paradevaartje van de Vrije Radio in Nederland. De Nationale Doorstoter. Digital FM. Vandaag is het donderdag. Hou je radio aan en je hoort het volgende. Van 5 tot 7, Peter de G. Die mooie grammofoonplaten voor je draait. En dan onder het motto, digitaal donderdag. De beste donderdag. Van 7 tot 9, Hans Schiffers. En van 9 tot 11, Bas Westerwil. Camille yeah. Jansen sluit de avond weer af. Met nightfly tot middernacht. Waarna je samen met je radio op stok gaat. open een digitaal vrijdagavond zorgen samen voor een geslaagd begin van je weekend. Van 5 tot 7, Eddie van Rooyen. Daarna, bijna net zo macho, Benny Holland. Non de Ju. De uren 9 11 zijn vanavond voor Peter de Klein. En vlak voor het stap om nog even tot rust te komen, Paula Peters. En de dag met de nacht. Dit is de digitale VM Top 50 gebaseerd op verkoopcijfers van de Baarnse platenzaken en de populariteit op Digitaal FM. Je hoort tussen 12 en 4 in de top 5. De verbinding tussen jou en Digitaal is nu compleet. Wij hebben niet alleen contact met jou, jij kan ook contact opnemen met ons. Druk of draai 22732. Ventileer de vreemdste gedachten. Vraag een plaat aan. Meld je aan als begunstiger van de Stichting FM. Of boek de Digitaal Drive-In Show. Je kunt het zo gek niet bedenken, of je kunt het kwijt. Op dat ene telefoonnummer, 22732. Digitaal. Disco opgelet. Elke zaterdagavond tussen 11 en 12 uur. Het programma All You Need is the Beat. It. Een programma van Ted Hof. Break it. voor digitale Digitaal FM. Jumping. En dat mag je gewoon niet missen. Shake it! Een uur vol met 12 hintjes, import en de beste mixen. Elke zaterdag tussen 11 en 12. Vergeet eventjes alles om je heen. Het enige dat je nodig hebt is de beat. Let's go. De hele dag digitaal. Is die het spel waarbij de piek van genoeg op je boom staat te zwaaien. Het kerst -tabelspel. het Spelen in 10 rondes. Elke ronde wordt zo'n zaligmakend, kaasverwarmend, goedgevuld kerstpakket uitgereikt. Aan ah, wie? Aan hij of zij die zich de eerste aan onze boomharde eisen te onderwerpen. 1. Tel de verschillende fragmenten in de volgende compilatie. 2. Controleer voor alle zekerheid jouw antwoord met de oplossing van je oma. Alles oké? Okay? 2. Bel dan zo snel je kunt naar 22732 in Baarn. Goed. Het kerst belspel. Digitaal Hit FM. Van Digitaal Hit FM. Digitaal Hit FM. Eigenwijs de beste. Digitaal FM is er altijd vroeg bij. Goedemorgen. I am the morning DJ. Domen. Dag, u spreekt met Digitaal FM de wakkerbelzorvers. Ik moet Floor wakkerbellen. Floor. Ja? Oh! En uh, die, die is er vast wel. Ja, boven. Ja, mooi. Hij slaapt vast nog. Ja. Dat komt goed uit. Oh. Weet u wat? Maakt u me even wakker. Dan wacht ik even. Ja, goed. Nou, Oké. Okay. Iemand ja. op zo'n manier uit bed halen is heel simpel. Nu bellen met 021 54 22732. Digitale FM haalt elke ochtend twee keer iemand uit bed. Om kwart over zeven en half acht. Digitale FM doet het helemaal gratis en leuk. Als je nu belt met 021 54 22732. Komt het van de week nog voor elkaar? De digitale FM bakkerbel service. Morgenochtend zijn we er weer. Elke dag, digitaal FM. Als je radio je liefde is, hou je hem aan. Ook deze zomer. Want de zomer komt eraan. Digitaal. XFM. <hitchat> FM. Hey, hey, hey, digitaal. Oh. Daar waar het gebeurt. Hey, hey, hey, wait, april bestaat RAF drie jaar en we maken het af. We exploreren dan in de Long Beach Disco Club aan het Noordse Bosje in Hilversum. De laatste klap is ook de hardste en dat voor maar tweeënhalve piek. Om acht uur s'avonds begint RAF aan het allerlaatste avontuur. Dat RAF tot aan vier uur s'nachts naar een flitsend einde brengt. Met onder meer optredens van diverse artiesten, geldprijzen en een stuk show-element verzorgd door de dj zelf. So be there, because we're getting down for the last time. Turbokracht! Digital admin!